Oh ja, mijn ook. Nou ja, niet LP's, maar de eerste CD's. Maar, ja, ah. dat is wel de eerste CD die uh, ik toen uh, bezitte. Ja, dat was uh, klassieker. Nou, hartstikke goed. Nou, Nina en ik zijn uh, fan van je. Nou, dat is dus... mooi. leuk om te horen. Ik <laughs> in ieder geval twee nieuwe luisteraars erbij. heb. <laughs> Oké. Okay. Hey, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Okay, Dankjewel. Oké, doei. beste wensen nog. Doei. doei.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 Nou, nee. ik lag op voor jouw helft, uh, <laughs> Ik heb nog nooit een stuiver uitgegeven van u. Uh, <laughs> en dat hou ja. ik ook vol, moet ik zeggen. Hey, ja. het, uh, het seizoen voor uh, de politiek gaat uh, weer een beetje opstarten. Om daarna weer snel ja. uit te doven in maart. Het ja. worden spannende tijden. We ja, gaan het allemaal oké. meemaken. En ik weet niet ja. of Nina nog een vraag heeft die tegenover mij zit. Ja, ik had wel een vraagje. Dat gaat ja. over het uh, isolatiepotje. Uh,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 Zo'n dak vernieuwen is zeer kostbaar, kan ik je vertellen. Ja, ja, klopt. En het gaat inderdaad over het isoleren van platte daken. Het gaat over spouwmuurisolatie, dubbelglas, uh, onder, je, onder je vloerisolatie. Dus je kunt, uh, je kunt echt op dit moment uh, goede zaken doen, wat dat betreft. Nou, gaan we zeker proberen. Hey, Walter, bedankt voor deze informatie. Uh, volgende, de volgende week uh, Claudia de wel. Ja, dan is Claudia er wel. Die gaan we dan uh, benaderen. En uh,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 Goedemorgen, Ron. Goedemorgen. Is, Is het een goede morgen? <laughs> Na gisteren? Ja, ja, zo zwevig als het vorige nummer dan voel ik me ook nog een beetje. <laughs> <laughs> <laughs> Ron. Dank jullie wel. Gezellig. Ja, leuk hè? Jij bent ja. onze jarige van de week. Je was gisteren jarig. Heb je een fijne verjaardag gehad?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 Ja, daarom, ja dat... daarom ben je ook een beetje bekend om je nieuwjaarsreceptie. Ik hoor ja. hier zelfs vertellen dat er mensen uit Duitsland komen. Speciaal voor de nieuwjaarsreceptie. Ja, ja, en die komen natuurlijk ook voor de nieuwjaarsfeest. Uh, ja, feest, de, ja de nieuwjaars. en voor jouw stralende persoonlijkheid natuurlijk. Ja. Zou dat het zijn? <laughs> Ook, speelt ook mee. GELACH <laughs> Ja, nou ja, het zou wel kunnen. Maar inderdaad, ik had gisteren uh, uh, vrienden uit Duitsland, uh, die waren ook uh, eventjes uh, aanwezig. Uh, dus uh, dat was wel leuk. Ja. En ik heb nog een vraag, Janje. Dit is natuurlijk een heel raar jaar geweest. Ja. Ook zowel zakelijk voor het, voor het café als, uh, als, uh, als als mens zijn. Want wij mogen ook de ene keer open en de andere keer niet. Dat doet toch wat met je.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 Nee. Oh, net als de helft Nederland. Of heel Nederland. Ah. Het is altijd wel gezellig. Ja, absoluut. Dus, maar ik mis, iedereen, ik mis iedereen trouwens hoor. Ik bedoel, ja, dat het snap is, ik. Het is Ja, het is gewoon. Maar ja, dat is, ja wat moet je zeggen? Dat, het is heel moeilijk daar Maar we houden de moed erin en het komt allemaal goed. Ja, en nou gaan we.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 Dus dat neemt een behoorlijk uh, stuk van het programma in, uh, in beslag. Wat ook belangrijk is, is natuurlijk de einduittrekking uh, van de OVZ-loten. Ik kan je de vertellen. Ben, worden... ben, ik kan ik... je alvast vertellen dat jij niets gewonnen hebt. Nou ja, dat, dat doet meneer Tromp ook. En, uh, ik, ik, ik, <laughs> ik, ik, ik doe allerlei pseudoniemen op die loten, maar dat, uh, <laughs> dat hebben ze ook door. Ja. <laughs> <laughs> Hij <laughs> zei het, het al tegen me. Wij hoeven het er niet op te leden, ik ook niet.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 Verkiezingspartij programma gaat kijken, dan zie je een opzomming van wat wij allemaal willen. We willen dit, dat en dat, zo en zo, en dat zijn, er waren toen twaalf kantjes. En nu zie ik allemaal hele verhalen staan, dus het is meer uitgeschreven in plaats van to the point. Nou, dat heeft het CDA wel, het CDA die heeft gewoon hoofdlijnen.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 Let go of my hand, now the darkness is gone This will be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 Dat waren er toch best wel, ondanks alle oproepen om het niet te doen. Uh, dat hou je natuurlijk ook niet tegen. Nee. En uh, nou ja, het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja, het waren er ook niet zo heel veel, toch? Uh, ja, dat is maar net hoe je het bekijkt, denk ik. Ja, normaal zijn er 10.000 of zo. Dat zal zeker, niet... ja precies. In, ja. De, in die Huranigheid was het zeker niet. Ja. Uh, voor, uh, voor iets wat niet georganiseerd was, waren het toch juist weer, weer uh, veel groepjes en engelingen ja. en stelletjes die... Uh,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 Maar okay. maakt het dat alleen maar wel. spannender. Ja, dus de bedoeling dat je gaat kijken, Gert. Ja, ja ik uh, SBS 6 zei je. Dat is bij mij op het kanaal. Is, dat kan ik nergens vinden. Dat zit bij jou op nummer 83? Nee hoor, waar? ik heb geen idee van. We hebben het helemaal gedelete. Maar goed, oh. maakt niet uit. In dit bijzondere <laughs> geval ga ik kijken. Goed, nou, Gilles, dat was het weer voor deze week. Uh, nou ja, ik, ik kan je nog wel even melden. We hebben nog uh, een, wat minder uh, prettig nieuws over de weekmarkt in, uh, in Noord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 Nou ja Gert, ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje positief afsluiten. We hebben uh, acht Zandvoorters gevraagd uh, hoe zij het nieuwe jaar uh, tegemoet gaan. Oh jee. Uh, en ja, dat, uh, dat vind ik ook nog wel vernoemenswaardig. noemenswaardig. Dus er zijn acht mensen uit Zandvoort, uit de wisselende hoeken, door ons en uh, met hun bespreken we uh, hoe zij 2022 uh, zien. Ik ben benieuwd ja. deze, wat ja. ze allemaal dat vinden van het nieuwe jaar.